Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft per ongeluk de foto... van een zwaar beveiligde kroongetuige verspreid. De foto zit in het dossier van elf verdachten... in de strafzaak tegen crimineel Riduante. T. De Telegraaf heeft de foto onherkenbaar gepubliceerd. De kroongetuige heeft verklaringen... over de organisatie van Riduante T. afgelegd. Uit wraak werd de onschuldige broer van de getuige... bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. De kroongetuige en zijn familie zitten sindsdien ondergedoken. Het OM en minister Grapperhaus geven toe dat het verspreiden van de foto een fout was. Ruim 900 miljoen kiesgerechtigden in India kiezen vanaf vandaag een nieuw parlement. Het zijn de grootste democratische verkiezingen ter wereld... waarbij een negende van de wereldbevolking kan stemmen. Ze hebben vijf weken de tijd om naar een van de één miljoen stemlokalen te gaan. Zittend premier Modi is favoriet. Zijn grote uitdager is een parlementslid van de congrespartij Rahul Gandhi. Hij is een achterkleinzoon van de eerste minister-president van India. Ernstig verwaarde patiënten zijn een groter gevaar voor hun omgeving... en voor zorgverleners dan gedacht, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de zorg zijn hulpverleners betrokken... maar die werken lang niet altijd goed samen. En daardoor is er volgens de Onderzoeksraad... geen goed beeld van de veiligheidsrisico's. Door de brexit is de overslag in de Rotterdamse haven... de laatste tijd flink gestegen. Volgens het havenbedrijf willen bedrijven tekorten voorkomen... en leggen ze vooral in maart grote voorraden aan. De Rotterdamse haven profiteerde daarvan. Precieze cijfers over de handel tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk... geeft het havenbedrijf niet. Dan het weer, nog veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen veel zon, minder wind en nog wat warmer. En zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden... Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Tussen Abenes en Hillegom is een ongeluk gebeurd... en er zijn veel bezoekers aan de Keukenhof te vinden. Al met al loopt de vertraging daarop tot meer dan een uur. Op de N208 is het ook druk van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en Hillegom een kwartier vertraging.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu ZFM luncht. Ja, en de boel is weer aangeswengeld. Ja. Dit is weer het tweede deel van Zandvoort luncht. En welkom en bij, het, het, uh, bij het tweede deel <lacht> van de Zandvatleunie. <Satford> <lacht> uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, wat kunnen we verwachten, dit tweede deel, Dolly? Och, niet veel goeds, ben ik Bang. Nee. Maar goed, uh, in ieder geval. Uh, als we het serieus gaan benaderen, dan uh, hebben we uh, straks. Ik, uh, ik weet niet precies hoe laat je het hebt ingepland, maar een gesprek met, ik dacht. Ernst Brokmeijer? Ja, klopt. Klopt wat? Over. Ernst Brokmeijer, want die gaat ons van alles vertellen... over alle feestelijkheden en gedenkwaardige momenten... die ons weer staan te wachten in de komende twee weken. Uh, zoals daar zijn het bevrijdingsfeest, uh, de dodenherdenking... maar natuurlijk ook de Koningsdag. Dus blijf luisteren, want daar is weer genoeg over te vertellen. Um, dan hebben we weer een update van het regionale nieuws om half twee... Daarna gevolgd door de weersvoorspellingen van Rico Schreuder. Met daarna de artiest in het licht. En uh, ja, wat allemaal zo al ter tafel komt, denk ik. Of heb je uh, nog ja, meer we dingen, dingen we ook nog eventjes met Brigitte van eigen van het oh. van Zandvoort over uh, ja, de paasbingo met... De tieten bingo. Oh, dit de, <laughs> de trafestieten. Ja, de trafestieten. Ja, de trafistiete de trafistiete ballen bingo ballenbingo. Ja, ja, ja, ja, ja, gezellig. Ja, ja, ja. En moet je luisteren, dit liedje gaat over ons... Oh jee. Hey. Hey. Wint u wat mij is overkomen? <laughs> Ik kom die tent binnen. Druk. En we denken, iedereen stit stil. <laughs> en blijf je er zo wel. Al wat er toen gebeurde, dat kan echt niet niet, niet. niet normaal. De hele zaal. Complete hal. Stuiterbal. Had het over ons? Ja. Ik kreeg net een appje, we zijn stuiterballen. Oh, dus uh, oh, okay. dus uh, ik dacht, okay. van, nou, dan wordt dat nummer erbij. Een stuiterbal. Een ja. stuiterbal. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval ah, een hebben het geluk we natuurlijk zo meteen. Ja, nee, dat zijn we zeker. Maar uh, dat komt ja. wel ook door die dag van de amateurradio. Ja, dat is, waar. dat is waar. We zijn een beetje opgewonden. We hadden eigenlijk een grote taart verwacht waar de honderd op stond. Ja. ja. Maar die is niet gekomen. Nee. Wij gaan even naar serieuze werk. Dat is muziek. En zometeen hebben we Ernst Brokmeijer over, uh, over alles. Ik, ik wil, zeg serieuze muziek, maar het is alweer tijd bijna voor Ernst Brokmeijer. Dus ik ga het volgende nummer draaien. En zometeen hebben we Ernst Brokmeijer aan de telefoon. Leuk. Over alle leuke festiviteiten. Mooi zo, jongen. Het Koningslied. Het Corrie Koningslied. Ken je hem al, Dolly? Ik heb hem voorbij zien komen, maar ik heb hem niet helemaal geluisterd. Dus ik ga nu mijn oren okay. opzetten. Samen, die willen nou niet samen? Is het toch een feest dat we vieren met z'n allen? Glitters en confetti, we laten alles knallen. Dat kleine gekke landje, kijk eens om je heen. Zoveel mensen in oranje, je bent hier nooit alleen. Lieve mensen, wat is dit toch een rijkdom? Ik ben een rich chick met mijn cashback home. Ik pluk de Het heet Centenbaas, een echte moneymacht, nee Willem-Alexander op campagne Mami is klaar rest in oranje Fashion, die yeah. ik zie ze staan naar mijn trip Cashin, die yeah. ik haal het binnen net vis oh, Voor me net de koning en ze clip Geen grote bek, ben met Corrie en de om na dit nummer van Corrie Konings, die geschreven is voor Koningsdag... en met een of andere bekende rapper, maar ik weet, ik weet zo, zo gauw zijn naam niet... zijn weer allemaal nieuwe mensen, die ken ik allemaal niet zo goed. Maar in ieder geval, um, wij hadden u beloofd om terug te komen uh, na dit nummer... omdat we een gesprekje gaan hebben met Ernst Brokmeijer over de viering van Koningsdag en de viering van Bevrijdingsdag... En als het goed is, hebben we Ernst nu aan de telefoon. Ja. Klopt dat? Ja, de techniek werkt. Kijk, daar is die. Goedemiddag Ernst. Goedemiddag hallo. Hi. Nou, nog even dan is het zover. Maar uh, voor jullie. Uh, jullie zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Met uh, alle organisatorische handelingen en voorbereidingen. Toch? Ja, dat klopt, dat klopt. Ik moet eigenlijk zeggen dat we. Uh... Nou, bijna op 6 mei uh, al beginnen met de voorbereiding voor het jaar waar het daarna komt. Oh, echt waar? En, dan, nou, en, dat is wel, en dat is dan vooral het evalueren. Hè. Kijken we kijken altijd van, Wat hey, ja. gaat er niet goed. Ja. En dan inderdaad uh, in het najaar uh, ja, zijn eigenlijk de eerste overleggen. Uh, zodat we nou, ja, goed voorbereid uh, een mooi programma voor, uh, voor Koningsdag en voor 5 mei kunnen neerzetten. En ik neem aan dat dat weer is gelukt voor het nieuwe jaar. Of tenminste voor 2019? Ja, dat is zeker gelukt. En uh, ja, ja, eigenlijk een programma, ik zou bijna zeggen... een klassiek programma. Ja. En we, in de loop der jaren weten we zo langzamerhand... Wat, ja, wat, wat, wat, waar interesse ligt, wat men leuk vindt... Uh, ja. waar veel is. Ja. en veel aanbod is. En eigenlijk onze succesnummers uh, van de jaren... Ja, die gaan we gewoon dit jaar uh, op Koningsdag... Uh, en op 5 mei weer, uh, weer organiseren. En dat uh, betekent dat we... Nou ja, op beide dagen hele leuke activiteiten hebben. Um, maar wat ik daarnaast ook heel leuk vind... is dat... Uh, uh, uh, ja, echt de afgelopen jaren in het ook steeds meer andere dingen in Zandvoort uh, gebeuren op beide dagen. Dus ja, ik denk alles bij elkaar. Dat, uh, nou ja, de weersvoorspellingen, het is nog even wat van de weg, maar ook die zien er goed uit. Ja. Dus ja, ik denk dat, het, uh, dat we er helemaal klaar voor zijn. Hartstikke mooi. En kun je ons vertellen, als we eens beginnen bij Koningsdag, want die is natuurlijk het dichtste bij. Uh, ja. wat, wat, gaan we allemaal, wat gaat er allemaal gebeuren in Zandvoort op Koningsdag wat jullie betreft? Nou, op, op Koningsdag beginnen we eigenlijk al heel vroeg, uh, uh, ik zou bijna zeggen binnen in de nacht, uh, met de, de ja. Rommelmarkt en Vrijmarkt op de Prinsessenweg en de Loeiduifdstraat. Ja. Daar worden op één deel worden kramen neergezet, ja. het andere deel is gewoon een Vrijmarkt, dus daar kan iedereen met zijn of haar kleedje en spulletjes neerstrijken. Ja. Het begint heel vroeg in de ochtend de marktkramen zelf uh, die, uh, die zijn meestal Want, uh, ja, tussen 5 en 6 uh, komen daar de meeste verkopers, die weten dat ze een kraampje hebben, dus die kunnen uh, het vrijmarktdeel zie je soms al wel wat eerder mensen, uh, maar dat is eigenlijk tot 2 uur s middags, uh, ja, is dat een grote uh, verkoopparadijs uh, van, van allerlei zaken ja. um, wat daarnaast gebeurt, uh, ook in de ochtend, is dat op het raadhuisplein we om uh, half elf de officiële opening hebben, dus het officiële startpunt met de burgemeester maar daarvoor op het Raadhuisplein uh, is er vanaf half tien al een uh, demonstratie van de Dance Academy Zandvoort. Um, na de officiële opening, dat zal rond elf zijn, um, um, de gymnastiekvereniging OSS. Die uh, daar met uh, de jongste leden en een aantal uh, van een wat oudere leden een prachtige demonstratie geven uh, op de mat. Um, en dan de middag is eigenlijk uh, ja, staat eigenlijk in het teken van, uh, van kinderactiviteiten. Uh, uh, het gebied. Uh, ik achter de draadhuis, het raadhuis het Garstensplein, Zalweestraat, Kleine Krocht. Er wordt echt volgezet met allerlei uh, attracties. En van springkussens tot draaimolens, uh, en hoge activiteiten. En uh, alle jeugd van 2 uh, ja, tot 15 jaar oud, die kunnen daar uh, gratis aan deelnemen. En zich uh, van 12 tot 4 uh, helemaal uitleven daar. Nou, geweldig. En uh, dat moet allemaal wel gedaan worden. En door mensenhanden allemaal uh, neergezet. En... Ja. afgebroken en begeleid worden. Hebben jullie dit jaar voldoende mensen bij elkaar weten te krijgen... om, om de hele dag in goede banen te leiden? Ja, dat, is, dat is een goede vraag die je stelt. Uh, dat, dat is elk jaar uh, altijd weer een uitdaging. Het ja. ziet er wel uh, redelijk goed uit. Ja. Maar zeker voor die middag van 12 tot 4... kunnen we nog wel een aantal uh, uh, uh, mensen gebruiken. En je moet daarvoor 16 jaar een ouder zijn... die ja. het leuk vinden om een paar uurtjes te helpen bij die, uh, bij die kinderspelen dat is echt altijd ook voor de vrijwilligers een superleuke dag. Om eten en drinken. We een aantal weken later nog af met een gezellige avond voor alle vrijwilligers. Dus uh, inderdaad, als er ons nog mensen luisteren die uh, zeggen, hé hey, dat vind ik wel leuk en ik wil er wel een steentje aan bijdragen. Dan kunnen ze even naar onze Facebookpagina gaan. Of even kijken op de website koningsdagzandvoort.nl En dan kunnen ze zich uh, uh, opgeven of eventueel voor om meer informatie te vragen. En ik kan dat helemaal beamen... dat je daar een vreselijke leuke dag aan overhoudt. Want ik heb het ook eens een keer gedaan. Nee. Hè? Ik heb ook een keer meegedraaid. Ja, en ja. ik heb genoten. Je wordt gewoon zelf ook weer kleinkind. Hartstikke leuk om dat allemaal ja, dat... te zien. En die vrolijke koppie's... Ja. Ik raad het iedereen aan. Ik, ik, heb je een paar uurtjes over en vind je het leuk om met kinderen... dat soort dingen te ondernemen en die daarin te begeleiden? Doe het, want het is ontzettend dankbaar. Maar dan gaan we naar 5 mei, Ernst. Ja. Dan hebben jullie ook een, een heel dagprogramma, geloof ik? Ja, 5, 5 mei hebben we eigenlijk een, een tweetal activiteiten. Ja? De afgelopen jaren we Ik zou bijna zeggen, we zijn een beetje aan het sparen... Naar uh, volgend jaar, want uh, in, in 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. En dan moeten we groot gaan uitpakken. Ja. Uh, maar wat we dit dan zien, en, en dat is eigenlijk ook heel mooi, is dat 5 uh, mei op een zondag is. Dat betekent dus dat, okay. dat het een kroonjaar is ja. dat wel heel Nederland vrij is. Ja. In Nederland zijn we helaas maar één keer in de vijf jaar uh, officieel vrij. En de andere jaren vinden we het kennelijk minder belangrijk, zeg ik ook een beetje... Uh, maar, uh, ja, wij vinden gewoon dat iedereen altijd vrij zou moeten zijn. Ja. Uh, maar doordat het dus ook bijzonder is, betekent dat er ook uh, uh, een hele grote jaarmarkt in Zondvoort is. Dat het, uh, ook op allerlei andere plekken leuke activiteiten. zijn. Dus we hebben iets, uh, het programma ietsje verkleind. Ja. Um, s ochtends vanaf 10 uur hebben we onze, onze traditionele vosjacht En uh, ja, leuk springkussen voor de kleintjes. Ja. En dat gaat dit jaar starten vanaf het uh, Gasthuisplein. En, um, um, dus eigenlijk aan de, aan de route waar ook de marktkramen staan. Kun je, kun je starten en uh, tussen 10 en 12 vind je in een deel van het centrum... Uh, ja, ...de meest uh, gekke en leuke verklede mensen die je dan uh, <laughs> met een puzzeltocht kan gaan zoeken. Ja. Um, en de middag uh, uh, uh, uh, uh, zitten we in de krocht. Ja. En daar uh, begint om half twee uh, de 55-plus bevrijdingsbingo. Uh, dat organiseren we samen met de seniorenvereniging Zonkoop. Ja. Um, en daar is uh, ja, plek voor uh, uh, zo'n zo 120... Uh, uh, 55-plussers die daar een uh, gezellige middag gaan hebben. We gaan bingo, er is een loterij. Uh, er is een lekker hapje en een drankje. En dat is echt een, uh, ja, een mooi moment om ook uh, uh, met, met dat deel van Zandvoort te vieren. Dat we, ja, dat we vrij zijn en dat we ja, met elkaar kunnen genieten van een mooie dag. En, en vanaf wanneer zijn de kaartjes uh, verkrijgbaar voor die uh, bingo? Want ja, ik begrijp is... dat dat altijd heel snel uh, weg ja. is, hè? dat het ja. heel snel uitverkocht is. Ja. En we gaan, we gaan dat dit jaar op een, op een nieuwe manier doen. Okay. Uh, het staat ook in de krant in de advertentie, komt volgende week nog uitgebreid uh, een stukje over. Ja. Is, uh, en dat is een manier die uh, andere organisaties ook al een paar gebruiken voor dit soort activiteiten. Het nou, dus is dat we telefonisch, telefonisch gaan doen. Oh. Dat betekent dat je uh, niet dat de deur uit hoeft om uh, om 7 uur s ochtends bij uh, de Bruna of Pluspunt ja. voor de deur te gaan liggen. Ja, ja. Dat is een jaren ging. en daar was het echt vaak uh, nou, in een half uur uh, op. Ja. Uh, uh, we hebben heel lang zitten, zitten, zitten denken. Het ja, de feit is, er, er zijn meer mensen die willen dat het vertrek is. Ja. Um, dus in plaats van naar de winkel um, is er een telefoonnummer waar mensen op 29 april en eventueel op 30 april tussen 9 en 11 op kunnen bellen. Okay. Um, en daar kan je maximaal twee kaartjes reserveren op naam. Zo wordt uh, na het bellen de naam genoteerd. En dan op de dag zelf, 5 mei, uh, dan, uh, bij de zaal, word je weer keurig afgestreept op de lijst. Ja. En dan krijg uh, je toch goed. Maar is het nou niet jammer, Ernst, ja, ik, ik weet niet hoor, ik, ik, ik opper maar wat. Um, omdat heel veel mensen teleurgesteld zijn die ook heel graag mee hadden willen doen uh, met die bevrijdingsbingo. Is het niet eens tijd om, om, om te kijken om het op een wat grotere locatie te gaan doen, zodat meer mensen mee kunnen doen? Ja, we zijn daar al een aantal jaar zijn, en aan het kijken. Tot nu toe is er eigenlijk nog niet een plek gevonden waar er heel veel meer in konden. En, en de Corve Sporthal de, bijvoorbeeld? Sport, Ik roep maar wat. Klopt, op de Sporthal naar. Um, en, maar daar komen we tegen een aantal organisatorische uitdagingen. Oh. Dat dus heeft te maken met de kosten. Uh, oh. Dus dat je ja. uh, van elke tafelstoel, alles wat je daar ook wil gebruiken, moet je bijvoorbeeld dan inhuren. Ja. Um, dus dus um, tot nu toe hebben we gezegd, we houden het bij deze optie. Maar ja. Ja, neem niet weg dat we daar wel elk jaar heel serieus naar kijken... Van uh, nou, wat kunnen we daar nu mee doen? Uh, ja, want als je onlukkig. natuurlijk zo verschrikkelijk ja. veel mensen hebt die mee willen doen, dan haal je natuurlijk ook wel weer wat meer geld binnen dat je het wat misschien ruimer aan zou kunnen pakken. Maar goed, dat ja, is misschien nou, een uitdaging voor volgend het, jaar. De, ja, daarom. Ja. Uh, nou, moet ik ook zeggen dat ook daarvoor geld dat de deelname volledig gratis is. Hè. Dus wat Oh! Het agentschap aanbieden oh. aan, ja. aan zuid Oh verschil. ja, ja. Uh, dus iedereen mag. Uh, gratis is daar aan meedoen. Ja, dan inderdaad... is dat natuurlijk geen, geen argument, hè, wat ik net ter tafel breng. Nee, maar het zijn goede mogelijkheden. Het is zeker iets waar we ook met de senioren of met andere organisaties altijd over nadenken. kunnen ja. we het, met zo'n grote mogelijke groep wat, wat doen. Ja. Uh, voor dit jaar is het in ieder geval de krocht. en uh, ja, dan kunnen we daarna weer kijken en nadenken. Het ja. eventueel een andere keer op een andere manier. Een hele grote partytent. Ja, nou ja, kijk, als, we het, als we de garantie zouden hebben dat we het weer krijgen wat we dit weekend hebben. Ja, dan, dan kan je andere ja. dingen doen. Ja, ja. Is het zouden we ook nog wel eens een flinke bui regen of we weer hebben gehad? Dat ja. de uitdaging. Ja, ja, ja. Nou, ik heb in ieder geval van jou begrepen, Ernst, dat het weer uh, een paar fantastische dagen beloven te gaan worden. Qua weer, maar zeker ook door de inzet van jullie organisatie en alle vrijwilligers die daarvoor de handjes uit de mouwen steken en uh, van alles voor doen. Dus ik hoop dat jullie weer heel veel mensen kunnen laten genieten. En nogmaals, lieve luisteraars, mocht je denken van... ik wil helpen en, uh, om die dag tot een succes te maken... meld je aan en noem nog één keer de website... waar de mensen naartoe kunnen gaan, Ernst. Dat is koningsdagzandvoort.nl. Hartstikke mooi. Nou, dan rest ons om uh, jullie een, een paar geweldige dagen weer uh, toe te wensen... die het weer waard maken om daar een heel jaar voor bezig te zijn. Nou, helemaal goed. Goed, goed om te zo. horen. En uh, nou ja, we zien elkaar waarschijnlijk graag in die weken wel uh, in het centrum. Zeker en, uh, wat en vast. Zoals ik zei, ook het programma staat natuurlijk op de website... Ja. Facebook en ook deze week in de krant. Dus als uh, nou. je nog iets wil opzoeken, dan kan dat daar. Absoluut, helemaal mooi. Dankjewel Ernst dat je ons eventjes wilde komen updaten en inlichten. Ja, geen probleem, geen probleem. Oké. Okay. Fijne dag. Jo, Dag Hoi. Ernst. Dag. En dat was Ernst Broekmeijer van het comité Koningsdag 4 en 5 mei. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen. Is eindelijk hier Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar, Daar Ieder mens mee. heeft een taak in dit leven Alles gedaan om je voor te bereiden Daar is de geloof dan. dat je alles wilt geven Iedere stap die je zet We staan voor elkaar niet te breken. Eén vlag, twee, twee leeuwen met elkaar in de zon en de regen. Zij aan zij, zij, borst vooruit. Trots is een dit is ons geluid. Dit is we ook zijn. Yeah. Onze daden zijn groot, gaan ja. niet onderuit. Voor jou, mijn kind, voor pa. mijn pa, mijn pa, mijn ma. voor jou doet de wind en regen. En van achter je lijf staan. Ik draag een fabel met jouw naam, Geloof jou ik in jou zo lang voor bestaan. Oh, drijf met mijn blote handen, Hou Het vader bij jou vandaan. Tot het waar geworden is En als je ooit je weg verliest Ben ik je waken in de nacht Ik je de haven in het duisternis Ik zal strijden als een leeuw Tot het jou al niets ontbreed Gaal je vijf Ik de Wee ah, yeah. van Willen. Drie vingers in de lucht, kom op. De Wee van Willen. vingers in de lucht, kom op, kom yeah. op. De Wee van Willen is de Wee van Wij. Heel oranje staat zij aan zij. De Wee van Waden maar niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De Wee van welkom in ons midden. Welke God je ook mogen prillen. De Wee ja. van Willen. De Wee van Willen. De Wee van Waken. Coaches die beter weten, weten Twee van altijd willen winnen Wat het ook is, waar we aan beginnen Twee van wij zijn één met elkaar Met de schuif naar elkaar in de hoek Koningslied en uh, wat uh, ik ik ik vind wel een mooi liedje en uh, ik weet nog heel goed dat het toen de tijd Nou, Nederland vond dat toen de tijd geen mooi liedje is dat zo nee het was helemaal afgekeurd oh en uh, omdat er ook een paar verkeerde woordspellingen in zaten en, uh, maar ik ik merk er uh, niks van was dat dit, dit nummer was toch van van Ewing van Ewing ja van die de de tekstschrijver van uh... Marco Borsato. Ja, ja, ja, ja. ja, maar die lag toen sowieso onder vuur. Er was een, ineens een hele erge, ernstige hetze tegen die man. Ja. En waarom mag Joost weten? Ik, ik vind het ook een leuk nummer. Ja. ja. En mooi. Ja, ik, ik ja, vind Nieuvel, het ook Dat wel. was ik het cadeau het het aan Willem-Alexander namens ja. het Nederlandse Volk. Ja, nou, dat is toch een mooie geste. Ik vind het wel. En, uh, en weet je, trouwens, we, voordat we naar het nieuws gaan... Corrie Konings hè, ja. wist geen eens dat er een Koningslied was... Oh, echt? Dus Wanneer... zij dacht ze er helemaal iets nieuws uitgevonden te hebben. Oh met dat nummer wat we net gedraaid hebben. Ja, wat we hebben. net hebben gedraaid voor Ernst. Ja, dat hoor je toch te weten. Ja, ja, ja. ja. En trouwens, dan heeft ze ook niet naar de luizenmoeder gekeken. Nee, nee, nee. Ze is blond, wat? hè? Ah, joh, daar werd... He, he, hebben jullie het ook gezien, jongens, bij de luizenmoeder? Dat afscheid van juf Helma. Ach, wat prachtig met dit nummer. Ja, ik huil niet snel, Roy. Maar toen zaten er toch een paar traantjes. Dus in uw zakkoekjes brengen, om... eigenlijk. Ja, die had ik al bij me. Die staan okay. bij mij altijd op tafel hier. Ah. Jan, Kemmer. Jan Kemmer. Ja. Ah. We gaan daar nou weer wat serieus doen. Ja, laten we het doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, laten we beginnen met vertellen dat in Zandvoort... de politie en de Belastingdienst deze donderdagochtend druk bezig zijn... met een actie bij een villa aan de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Er uh, zijn spullen uit de woning gehaald... en er is een dure Mercedes in beslag genomen. Een woordvoerster van de politie liet weten dat agenten... ter ondersteuning van deurwaardes en medewerkers... van de Belastingdienst zijn ingezet. De bewoner van de villa zou een groot bedrag aan betalingen open hebben staan. En eh, als straf, toen de auto werd afgepakt... is er een sticker op zijn auto geplakt waarop staat... dit bezit is afgepakt, criminaliteit mag niet lonen. Nou, <tieft> moet je ermee. Maar goed, dat dus. Uh, er is een uh, bijentelling geweest, mensen. En tijdens die tweede nationale bijentelling... zijn dit koude weekend meer dan 19.000 bijen geteld. En dat is veel minder dan vorig jaar... toen ruim 30.000 bijen zijn geteld. Maar ja, goed, toen was het met zo'n 20 graden ook stukken warmer. Ja, zo stelt de organisatie Nederland zoemt. Misschien moeten ze het komend weekend gaan doen, joh. Maar in ieder geval... Uh, vooral bijen die wel tegen de kou kunnen, lieten zich zien. De honingbij werd dit weekend het meest geteld... en de wilde aardhommel staat op de tweede plaats. Niet de aardbij? Nee, wat was er ook alweer met aardbij? We hadden laatst wat met aardbij. Ik weet niet meer. Wat was er nou? Nou ja, goed. Uh, de aardhommel dus, uh, gevolgd door de rosse metselbij die de derde plaats inneemt. Wist jij trouwens dat, dat er zoveel soorten bijen waren? Ik dat je maar twee soorten bijen hadden. Ha, uh, bijen hadden. Ik wist dat niet. Nee, nee, ik nee, dacht, nee, je, nee, je hebt een bij en je hebt een hommel en dan heb je het gehad. Maar dat is dus niet zo. Een werkbij. Oké, okay, oké. Okay. Nou Waarbij. Ja, ja, daarbij. Nou, omdat zaterdag veel soorten het wegens de kou dus lieten afweten. Oh kijk, zie je, is besloten de telling te verlengen tot en met 19 april. Dat is morgen. En de verwachting is dat in de loop van de komende week de temperaturen weer gingen oplopen. En daarom gaan ze het dus deze week nog doortellen. Uh, de telling is trouwens een initiatief van Nederland Zoomt. Een project van Landschappen.nl Natuur en Milieu, IVN en Naturalis. Want de organisatoren maken zich zorgen over de wilde bij... en willen graag weten waar de beestjes zich ophouden. En de helft van de bijna 360 soorten is bedreigd. En dat terwijl 80% van onze eetbare gewassen afhankelijk is... van bestuiving door bijen en andere insecten, al dus Nederland Zoomt. En er zouden al 34 soorten zijn verdwenen uit ons land. Dus mensen, wees slim als je een tuintje hebt of een balkonnetje. Strooi lekkere plantenzaadjes waarbij je op afkomen... zodat ze dat in ieder geval hun soort in stand kunnen houden. Nou, dan weer het bericht van de Raad van State. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de plannen voor windmolenparken... in windenergiegebied Hollandse Kust van tafel geveegd. De bezwaren waren ingediend door een collectief... van een Zandvoortse en een Noordwijkse stichting... de Zandvoortse Burgers, een hotel en een strandwachtersvereniging. In januari 2018 wees minister Wiebes van Economische Zaken... twee gebieden aan in windenergiegebied Hollandse Kust... waar het vanaf 2023 per gebied maximaal 63 windmolens met een maximale hoogte van 251 meter boven zeeniveau mogen worden geïnstalleerd. Nou, dat staat ons allemaal te wachten binnenkort. Het is goed gebeurd dus. Een 35-jarige man zonder vast woonadres is in de nacht van woensdag op donderdag door de politie aangehouden na een inbraak bij een horecagelegenheid aan de Fontijnlaan in Haarlem. De politie kreeg die nacht rond half drie een melding van een beveiliger die vertelde dat het inbraakalarm in meerdere zones afging. Op het moment dat agenten een rondje liepen met de beveiliger zagen zij een man wegrennen in de richting van een fietspad. De man had een tas in zijn hand die hij tijdens zijn vlucht liet vallen. De politie heeft het park afgezet, een speurhond ingezet en de assistentie van een politiehelikopter gevraagd. Op de dreef zag een agent ineens een man aan de rand van de bosjes staan... die vermoedelijk wachtte op het moment dat hij kon ontsnappen. De bosjesman. De bosjesman, ja, naast de takkenwijf. De man zag echter de agent niet en kon zo worden aangehouden. In de tas die, bij de, die de verdachte bij zich had en weggooide... zaten spullen afkomstig uit de horeca-gelegenheid. En ook in zijn jas werden producten aangetroffen. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Uh, dan had ik nog iets. Oh ja, ik had nog iets gevonden. Want elke dinsdagochtend komen senioren met een lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Samen om met elkaar activiteiten te ondernemen als creatief bezig zijn. Spelletje doen, muziek maken, gezellig kletsen bij de koffie. En dinsdag, afgelopen dinsdag de 16e vertelde een vrijwilliger over de gebruiken met Pasen uit haar thuisland Tsjechië. Nou, de gastspreekster van afgelopen dinsdag had een traditionele zelfgebakken cake... in de vorm van een lammetje meegenomen die iedereen heel goed smaakte... en verder geprachtig geschilderde eieren. Geschilderde eieren bedoel ik, geschilderde <lacht> nou, De kleuters van de Haddieschaftschool schoven aan om de paaskuikentjes te knutselen... en met de senioren met als resultaat kuikens in alle kleuren... en weer veel blije gezichten van zowel de kinderen als de ouderen. Bezoekers dragen zelf ideeën voor onderwerpen aan die ze interessant vinden. En soms gaat dit over beginnende dementie... maar ook over dingen waar je dankbaar voor bent... of gewoon leuke herinneringen van vroeger. Wilt u ook een keer meedoen met de locomotief in de blauwe tram? Ga dan gewoon eens langs op dinsdagochtend vanaf 10 uur. Tjoeke -tjoek -tjoek. Ja, de koffie staat altijd klaar en de eerste keer meedoen is gratis. Binnenkort start er ook een locomotief op de vrijdagmiddag. Nou. Voor meer informatie kunt u terecht bij Shirley Paré. En uh, haar telefoonnummer is 06-44-683-110. Tot zover het regionale nieuws. Weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dan heb je dus een sidekick zitten... die het weerbericht heeft weggeklikt. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem weer terug. Nou, dan gaan we eens even kijken dat wat we weer gaat brengen. Ja. Het uh, is dus prachtig weer vandaag met volop zonneschijn. En vanmiddag gaan we een klein onschuldig stapelwolkje hier en daar zien. Maar ja, daar heeft de zon niet zo erg veel last van. Het blijft droog en bij een matige oost-westenwind loopt de temperatuur op naar een warme 20 graden. Vanavond en de komende nacht is uh, het helder en droog. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen, goede vrijdag, is het wederom prachtig lenteweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 21 graden... en er waait een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. In het paasweekend is het ook prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er is nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Pas op een paasmaandag zijn er weer een paar sluierwolkjes zichtbaar. De temperatuur gaat oplopen naar 21 graden... maar vooral zondag eerste paasdag is er op de stranden een kans op een zeewind... De temperatuur gaat dan in de middag een paar graadjes teruglopen. Maar goed, blijft toch hartstikke lekker. Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Licht. De Muziek gaat altijd over de liefde, soms de verboden liefde van een boer voor zijn schaap. Oh. Het, het programma Vrouw Laat Boer. Of hoe heet het? Boer zoekt vrouw, bouwer zoekt vrouw is het in Duitsland. Uh, Engeland is het The Farmer Wants A Wife. In Denemarken, daar is het... Maar daar heeft ook nog niemand gereageerd. Alleen in Frankrijk, daar is het anders. Daar is het l'amour dans le pré. Voilà, de liefde ligt in de wei. En daar is muziek voor van de Franse componist... Gabriel Fauré. Het stuk heet Dolly... Dan die boer met zijn schaap. Dolly, jij bent mijn schaap. Ik ben jouw herder. Dolly, ik streel jouw bol. Maar jij wil verder. <lacht> nou, zo leuk is het ook niet, hè? <lacht> Heb je een boekje bij je? Want je zit. Dolly. praten, Dolly, kom sta nu stil, hou op met platen Dolly, jij staat alleen onder de beuken Dolly, nu moet je soortgenoten vinden Dolly Ja, omdat het niet rijmt is, meneer maakt dat wat uit in de Jordaanen. Lolly, ik wil je dolly. Jij bent een ooit, dat is mooi. wat jullie willen, kan mij wat schelen. Ik dacht, wat blijft het nou, hè? Nee, ik kan dat heel lang volhouden, maar uh, het is jullie avond, dus het kan mij niet schelen. Maar het is prettig als je weet wanneer iets afgelopen is, hè? Ja. Toch? Nee, maar dat is bij Beethoven is dat altijd duidelijk, zo van... Uh... Nee, ik was al klaar. klaar. We gaan het ook voor hem zo voor dat zo afsluiten. Ja? Ja. Artiest in <laughs> het licht. Nino, nino, naar naai, naai, maar naai, naai, naai, ja hyvä hyvän ryhmän rymyttyttään Ilman muuta taas tultiin muuttamaan hommat Että taas uus tapa boostata täisommaks. sylkee, hikee ja muita eri teit. statsit on taululla, tsekkaa meritei ja vaik tultiin eri teit kasta suuntaa kuin Jaren mieli aina tiesin pitäis parakas paremmin. Me mennään selkä vasten selkään, sä meet taakse pelkää Mitä kysellään ei enää tartte keltään, äijät kovaa taas kahaa. Ne väitti, että kukaan ei oo profetta omalla maallaan Ollaan todistettu se väittämä vääräksi, vaikkät toi jäisä tai päin sä on vaa täällä. Yeah. Ja rämpi umpi hangen, jotta auki pysyy laattu aina. Yeah. Niitä voitte toista perässä papu kaija. Te saatte todistaa päääliköiden palain. Kun kunna kaverit nousee lavalle virtaa sama veri Seistän selkä vasten selkää. Eidel yeah. kävijät ilman neljä jää riitäkä nelkää. Mut harrasteeli pitti vaan sen ilta puusteen. Meidän duunis biblikaliset biblikaaliset mittasuhteen. Aikansa hallinnut, mut ei voi pettää. Kansansa valitu panaa pro-profeettaan. Niin on ollut ja niin on aina oleva, mä seisun omieni puolella, vaik riidat meinais repi kaiken. Niin on ollut ja niin on aina oleva, mä seisun omieni puolella, käännän selän vaan selkää vasten. Niin on ollut ja niin on aina oleva, omasta mielestä parhaita molemmat, mut mene selän taakse pelkää, me mennään selkää vasten selkää. Ja niin on aina oleva, omasta mielestään parhaita molemmat. Mut menee selätaks pelkää, mennään Me selkä vasten selkään Aikansa kovin taktiin. tarina kirjoitettu jo aikanaan, oli tähti liiga ja rähinä, luotto aina vaan omi jätkiin. Vaitatkaa toki ja lainatkaa kovin läpi, jos halutte koita voittaa, laitakaa bossit häkkiin. Vaitatkaa lukot ja paikatkaa ovi sappiin. Aha, on luokattu samo lukuja, porattu samo jupuja, samo räätälöityä räätälöity pukuja. Ik dat is wel de ja paikko ja Nou nou ja weet je ik, uh, uh, ik dacht ik wil het gewoon even laten horen. Het, het is niet onze policy om dit soort muziek te draaien bij Zandvoort Lunch. Maar dit is een, een Finse rapper. En <laughs> ik ben er toch even naar gaan luisteren. Hij is jarig vandaag trouwens. Hij wordt 38. Maar uh, ik, ik vond het zo gek klinken als je dat luistert. Het lijkt net alsof het van die straattaal is die ja. wij dan niet begrijpen. Weet je wel. Maar het is gewoon echt fins. Maar ik, vond het, ik vond het wel wat hebben. Ik denk misschien is het toch wel leuk om even aan de mensen te laten luisteren. En per slotverrekening is hij jarig vandaag. En daarvoor hebben we natuurlijk geluisterd. U heeft hem onherroepelijk herkend. Het ging over jou. Hans hand. Lieberg, ja. Het ging over mij. Het is ook heel lastig om van Hans Lieberg... echt een liedje te vinden. Hè? Ja. Want overal maakt hij natuurlijk gekkigheid... Uh, tussendoor en over. En... Dus uh, ja, eigenlijk is uh, het liedje over het schaap Dolly... een van zijn weinige liedjes... En uh, ja, hij is vandaag jarig geboren uh, op 18 april in 1954 te Amsterdam. Nou ja, goed, en u weet het allemaal, hè? hij is muzikoloog en cabaretier. En uh, ja, fijne man om naar te kijken en uh, naar te luisteren. Nou, helemaal wel Dus dat waren de twee uh, artiesten in het licht voor vandaag. Ja, nou... Ja. Dat, was, dat, was, dat waren er weer twee leuke. ja, hey, um, ja, ja. Dolly. Um, het morgen, komt, uh, morgen zend jij natuurlijk uh, iets heel moois uit natuurlijk hier op de ja, radio. Ja, de matthäus persoon tussen 12 en 3. Tussen ja. 12 en 3. Ja. En daar kunnen mensen natuurlijk naar luisteren. Dat wordt hartstikke mooi. Maar morgen is ook op, uh, op uh, Nederland uh, 1, geloof ik. De ja. Passion op televisie. Ja. En weet je hoe, hoe zwaar dat kruis is, hoorde ik? Uh, uh, nee, daar heb ik niet zo veel verstand van. Ik Bra heb... Uh, nou, ze dragen het met heel veel mensen. Er zit natuurlijk verlichting in. Ik weet niet wat voor materiaal het is. Uh, ik schat... Uh, uh, 400 kilo? Nee, dan zit je toch al een beetje te hoog. Oh, ik, te dacht, hoog. ik had gehoopt dat je lager ging schatten. Oh. Maar het is 150 kilo. Nou, dat is best, hè? Ja, dat ja is, maar uh, het is ook een groot ding. Ja. Een groot kruis. Mijn kruis ook. Dus, uh, maar uh, ja. dat... Ja, dat, uh... nou, als, als dat zo was, dan kon je er niet aan zwengelen. <laughs> nee. nee, dan wel weer. <laughs> Nou ja, ja. Maar in ieder geval. Um, schipper. Dat schepper. Ja. Ja. Uh, ja. Ik doe er nog een schepje bovenop. Ja. Maar het, het is sowieso een mooi evenement natuurlijk, de Passion. Warm. De, ik, ik vind wel de magie van de Passion. Ja. Die is er een beetje van af. Is dat zo? Het is altijd natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja. En dat is logisch. Steeds want, door andere acteurs. Wel door andere acteurs, maar wel hetzelfde verhaal. Maar ja. ik, de eerste Passion blijft toch het mooiste? Om, ja, omdat, ik weet het ik niet. Ik toen dat ja. programma nog niet had gezien. Oh, Oké, okay. ja, dan nu is weet het gewoon je wat er gaat gebeuren. De nieuwigheid was Ja, de mooi. nieuwigheid was mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja ik, het, het is natuurlijk ja, het verhaal zelf kan je natuurlijk niks aan veranderen, want nee. dat is zoals het is, dus dat is een gegeven waar je het mee moet doen. Maar ik, ik vind dus ook ja, ik kijk al niet eens meer, want dan denk ik ja, dan gaan we weer, weet je wel, elke keer inderdaad hetzelfde. Dat, dat, dat, kan je dan wel een keer dromen? Misschien moet het toch eens een keer een, uh, een goede schrijver en regisseur bijkomen. Ja, ik zal niet zeggen dat ze nu niet goed zijn, maar nee. die er is een beetje een andere sjoeng aan geven. Hè? Ja. ja, in ieder geval de ja. Passion die komt dit jaar uh, in ieder geval uit uh, Dordrecht. Ja. En uit Ahoy. Uh, wat okay. ze, ze hebben dit jaar ook een soort van, uh, ja, een Passion in Ahoy gemaakt. Oh. Het is wel twee met twee verschillende, twee verschillende. Uh, Verhalen, of hetzelfde ja. verhaal, natuurlijk, maar wel op een andere manier. Mm -hmm. Maar toch, uh, ja, de Passion die, uh, is dit jaar ook uh, gewoon kaartjes te koop in Ahoei. Oké. Okay. Dus, en over de Passion gesproken. Ja. Ik heb een uh, plaatje aan, uh, of in ieder geval klaar liggen, uh, die, uh, die daar natuurlijk alles mee te maken heeft. En dat is de Passion, natuurlijk, met wit licht. En niet de Marco Bessado versie maar de Jeroen van Koningsbrugge-versie. Oké, okay. spannend. Dit is hem Ik ben een mens van vlees en bloed. Een druppel in de oceaan. Overal in uh, de, de bingo. In de golven. Dan zet ik je onder de knop. Een korrelzand in de woestijn. Zo slopt de mijne achter mij op. Haven. En dat wist ik. Weer beetbolven. Gezicht. <laughs> ik word geboren in de oh, nee. bergen weer water naar de zee Maar waarom ben ik vergeten? Ik zet mijn stappen in het Marie. zand Maar word geruisloos weggespoeld En vul mijn plek weer in de leegte Oh, dragen doet het witte licht oh, dan doet het op. Kom ik los van die mij maakte Knijpt de oh. tijd zijn ogen goed, goed. Meer dan een schaduw in het witte licht Met open ogen in de zon Ontdek ik mijn gezicht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 Ah, en dat is Witlig licht van Jeroen van Koningsbrugge hier op ZFM Zandvoort. Het Lekstra station van uw regio. Op de dag van de Amateur Radio. Het eerste uur hadden we natuurlijk bodypuff in de uitzending. Gezellig. En natuurlijk ook uh, net uh, Ernst Broekmeijer over uh, de Koningsdag. En natuurlijk 4 en 5 en mei. Maar eerst Pasen. En alles met Pasen. Ik ben heel veel dat de gezelligheid komt met Pasen, dat uh, is zeker waar. Maar er worden ook allemaal leuke dingen georganiseerd bij, rondom Pasen. En waaronder ook een bingo met een speciaal tintje. En daar hebben we Brigitte aan de telefoon van het Wapen van Zandvoort. Goedemiddag Brigitte. Goedemiddag Roy. Hoi hoi. Hey, Hé, uh, jij gaat wat leuks organiseren. Nou uh, ja, ik niet. Het is, uh, wordt georganiseerd door Peggy uh, Pai en uh, Miss, Miss Patty Pam Pam. Wij verzorgen natuurlijk alleen de drankjes. Uh, zij uh, verzorgen een bingo uh, Zondagavond, de eerste paasdag om 8 uur. En er zijn nog plekjes. Ja, en wat, uh, wat voor bingo is het? Dat is een uh, drag queen bingo. Leuke vooruitspeler op uh, Pride at the Beach 2019. Uh, we beginnen dit jaar dus gewoon met een paas bingo. Nou, gezellig. Want jullie hebben hem al een keer eerder georganiseerd. Ja, Rond de, de kerst. kerst. Ja. ja, superleuk. Dat was een succes? Ja, leuke prijzen. Hilariteit en uh, vol op gezelligheid. Ja, want ergens op Facebook kan je het wel een beetje zien hoe het eruit ziet, hè? Uh, ja, volgens mij zijn er wel wat filmpjes voorbij gekomen. Hé, hey, uh, Brigitte, uh, er zijn nog kaarten. Uh, wat, ja. uh, wat moet men daarvoor betalen om mee te kunnen doen? Uh, 15 euro, drie rondes meespelen, kost 5 euro per ronde. En uh, inschrijven uh, ga naar aan de bar bij uh, ons in het Wapen. En uh, als het nog lukt, uh, vooraf betalen. Nou, helemaal goed. Kort en bondig. Uh, Brasid, nou dat ik je toch aan de telefoon hebt. Ik zit het Facebook een beetje te openen. En ik zie allemaal uh, leuke activiteiten langs uh, verschijnen. Vanavond begint ja. er al wat. Ja, derde donderdag live. Uh, wij doen elke derde donderdag doen we live muziek in, de, in het Wapenverzand. Van Vanavond hebben we, uh, ze noemen zich uh, zelf uh, De Dijk. Maar ze zijn in kleinere, uh, kleinere... Uh, hoe noem je dat? Samenstelling. Met z'n met drietjes vanavond. Uh, dat zijn Ewa, Mo en uh, Louis. Die, uh, dat is dus de dijk 2.0. Want er komen van allerlei uh, lekkere Nederlandstalige, Engelstalige nummers voorbij. En ze gaan een beetje, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, Jam-achtig uh, muziekje maken vanavond. En dan uh, gaan we hier toch langzaam naar Koningsdag. Ook ja. Ja, dat is ook erg gezellig. Dan hebben we eigenlijk de hele dag door entertainment. Uh, natuurlijk staan de kinderspelen van de Stichting Koningsdag staan, uh, op uh, en om het plein. Uh, wij zijn ook vanaf tien uur geopend. Onze uh, wapenkoor verzorgt de Obade op het uh, raadhuisplein... waarna ze weer vertrekken naar het Wapen van Zandvoort... en daar gezellig doorspelen met, met de accordeonist. Uh, dan wordt dat opgevolgd door twee, een zanger en een zangeres, onze eigen jaar en Susanne de Roy, die uh, verzorgen live optredens tussen 1 en 4. En dan komt er een uh, uh, kofferband spelen. Die band heet Plakband. Het is een hartstikke leuke, jonge, frisse, gezellige band. En we hebben nog een uh, surprise optreden om 5 uur... van uh, een van onze uh, Zandvoortse uh, uh, sterretjes, dus uh, dat wordt nog even spannend. Het is een bomvol uh, programma. En dan tenslotte uh, heb je ook nog wat leuks op 5 mei. Ja, dan hebben we samen met jou, hè? Ja. Uh, hebben wij uh, 5 uh, mei-festival? Dat is het Bevrijdingsfestival. Dat is uh, een heel leuk uh, festival op het Gasthuisplein. Uh, ook uh, staan er, uh, zijn er evenementen op het Gasthuisplein van Stichting Koningsdag. Dat is de Vossenjacht. En uh, er staat een springkussen voor de kleintjes. Dan is op die dag ook de jaarmarkt en is het wapen om 12 uur geopend. Um, wij hebben dan een gratis uh, voorstelling van Betsy de Clown om drie uur. Gevolgd door een kinderdisco, uh, uh, verzorgd door uh, Roy van Buringen. Daar hebben wij gratis uh, entree voor. Uh, en daarna hebben wij uh, de Freak Volkers Band, dat is een bluesband van onze Zandvoortse uh, artiest Freak Volkers. Die zal optreden vanaf 4 uur live en uitsluitend uh, houden wij een barbecue. En daar kan je aan meedoen voor 17,50 per persoon, maar dat is wel de vraag, geef je alsjeblieft op van tevoren bij het Wapen van Zandvoort. Nou, dat is een bom voor uh, een vol programma komende twee weken en ja. ik wil jou heel veel succes wensen. Nou, gaat helemaal goed komen. En dan uh, tot de volgende keer weer. Ja, gezellig. Dankjewel. Oké, okay, Brie. Dankjewel. Do -do -do. Hoi, hoi. Ja, en Dolly, wij zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. Wat een vol programma was dit, hè? Ja, heel vol. En uh, ja, dan kan ik meteen melden dat de komende twee uur een stuk minder vol is. Want uh, Bart van de Meer is helaas uh, verhinderd. Dus uh, dit keer geen matchbox, volgende week weer wel. Dus pas om vier uur gaan we weer verder met de daverende donderdag... met Hans Wassenaar en gevolgd door Thomas de Jong. En daarna natuurlijk weer een prachtige aflevering van Alternative FM... met Jaap Koper en Marcus van Dam. En daarna weer Benno Veugen. Ja, en uh, ja, van u, ons had u natuurlijk ook verwacht uh, de column van Roy Dongen. Maar die doen we volgende week weer hier bij Zandvoort Lunch. Ja, Ik dus doe... is in het gedrang gekomen, hè? Ja, ja. nou ja, het was zo <laughs> druk. Ja. <laughs> En uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van dit uh, mooie programma. Ja, wat leuk is. Wij zijn er natuurlijk aankomende zondag weer met Zandvoort Luncht. Ja. Morgen ben jij er vanaf 12 uur. Ja, met, met de uh, Matthäus -pansion. Ja. En wij zijn er dus zondag vanaf 12 uur uh, tot 4 uh, uur bij ZFM. Zandvoort Lunch. En met, volgende uh, week donderdag ziet het er ook even anders uit. Hè? Want dan ben ja, jij er dan niet. Dan ben hè? ik er niet. Maar nog even over zondag terug. Dan hebben we een ja. bomvol programma. Allerlei leuke gasten over Volkswagen's, Over evenementen in Zandvoort. En het is zeker de moeite waard om naar ons te gaan luisteren bij Zandvoort Lunch. Of te kijken, want dat kan natuurlijk ook gewoon... bij het vintage terrein op Parkeerplaats Zuid. Wilt u vintage bezoeken? Dat kan. Vanaf vrijdag, dus morgen kan je vintage bezoeken vanaf 12 uur. En dan staan er allemaal Volkswagen's het hele weekend lang. En een dag langer, want het is tot maandag. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Kom langs. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren. Het was een mooie uitzending. Iedereen bedankt. Barry Paf bedankt. Ernst Brokmaier, precies van Eij. Dolly, bedankt weer. Ja, Het was jij, weer ja. leuk met ja. je lachen. <laughs> ik ga de boel weer aanswengelen thuis. Doei, doei. Dan blijf ik er bovenop zitten. <laughs> Tot morgen. Dag.